Marco Staps was bij de wedstrijd van Willem 2. Hij sprak na de hand met Ben Rienstra. Luister naar een fragment. Ja, het was leuk. Uh, iedereen leefde de natuur, de familie, vrienden. Dus uh, ja, is leuk. Voor jouw moeder was het niet zo fijn, hè? Nee, die kon niet kiezen. En die, uh, dat is logisch. Dus, uh, maar Uiteindelijk zei ze van uh, ik juich bij elk doelpunt. Maakt niet uit wie de scoort. Dus, uh, yeah. Dus heeft daar genoten van de zoons? Ja, tuurlijk. Het is, toch, het is toch mooi dat je tegen je broertje gespeeld hebt. En zeker voor later is dat leuk. Uh, de eerste helft ging goed. Uh, 3-0 voor. Uh, de tweede helft had ik het idee dat het een beetje gezapig werd. Ja, zeker. We verzuimden eigenlijk om, uh, om gewoon door te gaan en uh, om meer goals te maken. Alhoewel we ook niet echt in de problemen zijn gekomen. Dus uiteindelijk win je uh, ja, zoals je moet winnen. Ja. Um, zaten jullie ook niet mee beter weet je, weet je in de gedachte bij Ajax komend weekend? Ik in ieder geval niet, maar uh, ja, weet je, 3-0 bij rust. ik uh, kon niet echt meer een vuist maken, dan, uh, ja, dan is het gespeeld. Nee. Wat vond je het ervan uh, dat er een streekdorpje uh, gespeeld werd? Ja, dat is mooi. Dat is altijd leuk, hè? Ja, net zoals tegen Ak? Ja, dit leeft volgens mij iets minder uh, bij de willem twee supporters, maar uh, ja, even goed leuk. Ja, inderdaad. Uh, welke tegenstander wens je eigenlijk? Ja, ik zei het net, uh, ja, ik zou het ook wel mooi vinden om een uh, mooie tegenstander te, te loten, maar wel thuis dan. Wel thuis, ja inderdaad. Dan heb je toch wel thuisvoordeel en en kans om verder te gaan. Ja zeker, zeker. Ja, je moet er niet aan denken om PSV uit te uh, hebben. Dan gaan we daar stunten. Maar eerst komende zaterdag Ajax. Ja, ja zeker, uh, iedereen moet zorgen dat, ze, dat we fit worden en uh, dat we zondag naar Ajax gaan. Ja, ik zei uh, zaterdag, maar het is zondag. Uh, ja. Denk je dat je, jullie een goede kans maken? Je maakt altijd kans, dus ik vind dat je dat ook uh, moet uitstralen. En uh, zo moet je naar de arena gaan, anders dan, uh, hoef je niet te gaan. Hè? Je bent u ervan overtuigd uh, dat jullie echt helemaal voor gaan? Nee, nou, ja, we moeten. Ik bedoel, uh, alles is mogelijk uh, in deze competitie. Kijk, Ajax is misschien wel de beste, beste voetballende ploeg in de Eredivisie. Maar uh, ja, we gaan er wat tegenover zitten. En in verdedigend opzicht moet dat iets beter nog? Ja, klopt. Minder goals tegengegeven. Ja, inderdaad. In de voorhoede gaat het best goed, dus... Uh... Ja, nou, ook daar zijn wel dingen die beter moeten, maar uh, we moeten gewoon minder goals tegen uh, tegenkrijgen als team. Oké, okay. hey, geniet van de overwinning en uh, hopen op een uh, hele goede tegenstander. Bedankt, erin. Ben